Uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De noemt het buitengewoon kwalijk dat een groot deel van de scooterdealers nog altijd bereid is om scooters op te voeren. De PvdA belde met bijna 100 dealers, die zijn aangesloten bij branchevereniging BOVAG, en driekwart wilde de snelheidsbegrenzer zonder problemen aanpassen. De PvdA wil daarom dat het opvoeren van scooters door dealers strafbaar wordt. De BOVAG ziet meer in het strenger controleren van de scooterrijders en het invoeren van een APK. Bijna 20% van ouderen en mensen met een beperking heeft niemand in zijn omgeving die kan mantelzorgen. Die mensen hebben geen familie, vrienden of buren die kunnen helpen, bijvoorbeeld in de huishouding. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP, dat is gedaan in 2014. Steeds meer 75-plussers zeggen dat ze niemand hebben om op terug te vallen. Dat komt met name doordat ze geen partner hebben. Feyenoord wordt vandaag om half twaalf gehuldigd op de koolsingel. De Rotterdammers wonnen gisteren de bekerfinale met 2-1 van FC Utrecht. Na het duel vierden duizenden Feyenoord supporters feest in het centrum van Rotterdam. Dat verliep volgens de politie gemoedelijk. Ondanks de kou sprong een aantal fans in de fontein op het Hofplein. Rond de Kuip waren er confrontaties tussen fans van Feyenoord, FC Utrecht en de politie. 59 mensen zijn opgepakt. Drie agenten raakten gewond. Metrostation Maalbeek in Brussel is weer open. Vanmorgen om zes uur stopten de eerste metro's weer op het station... waar meer dan een maand geleden een terroristische aanslag werd gepleegd. Eerder gingen de andere metrostations van Brussel weer open... maar op station Maalbeek werd niet gestopt. Bij de aanslagen op Vliegveld Saventum en het metrostation vielen 32 doden. Het weer nog veel bewolking en buien, met soms hagel en onweer... en een matige tot krachtige noordwestenwind, maar ook wat zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 richting Amsterdam... bij Muiden-Oost, 6 kilometer. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam... bij Zoeterwoude, 8 kilometer. Vertraging bijna een kwartier. Ook een kwartier extra reistijd op de A6 richting Muiden bij Muidenberg, 6 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij Badhoeverdorp, 3 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, 5 kilometer. A28 vanuit Zwolle naar Utrecht, bij Amersfoort, Vathorst, 5 kilometer. En op de A44 Amsterdam-Den Haag in beide richtingen bij Wassenaar, 3 kilometer. Tot zover de verkeersinfo.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor? Ja meneer meneer Brooidon. Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in? Nou reuze. elk jaar dan gaan we lekker met z'n allen gezellig naar de camping toe. In de brand, mooi, laat die zo maar viken. Want volgend jaar vakantie. U ik een haasje op het strand, Laat me nou toch eens afleven. al die cirkels overheen. Ik wil naar Azië ja, nu heen. Ik pakken en snel wat anders. De camping. Van de verveling wat je geeft. Je knieën in de trek. Op de GP, je je. Waar ga jij toch eens je weg Op de GP, je de camping Hey, kennen die het een rustig af? Eh, en probeer hier nog bezig te slapen, weet eh. Om half twee spinners, Een fatsoenlijk mens zoals ik slaap s'nachts. Oh nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen in de polonaise. En er heb je er ook nog eentje tegen mijn tent als graaf hem. Brr. Dat gaat er gezellig toe op het circuit. Ja. Ja, kan... <laughs> alle campers dit uh, weekend op de camping op het uh, circuitpark Zalvoort. En voor alle bezoekers aan Zalvoort. een goede middag. En welkom bij uh, CFM Zalvoort, de lokale omroep vanuit uh, Zalvoort. In de plaats van uh, Ome Henk en op de camping rijden we speciaal voor jullie. En straks veel meer over het uh, camperweekend op het uh, circuitpark Zalvoort. Want we hebben kortdraaier uh, op pad gestuurd. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, we zijn er weer. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Ja, inderdaad, weer uh, het zonnetje schijnt.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 En ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En heel veel zonnige muziek, want het is lekker weer hier in Zandvoorts. Geniet er met z'n allen van en houd de radio aan hè, op ZFM Zandvoorts. Met 24 uur per dag muziek en informatie. Nou, straks het Zandvoorts nieuws in het kort. Maar eerst twee platen, waaronder de van van Gold.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 Ik neem even lekker mee met deze single van The Dobby Brothers. Hij blijft hem werkelijk nooit te vervelen. We worden de long train running. Wil je trouwens een kijkje nemen in de studio van ZFM? Dat kan heel eenvoudig. Ga gewoon even naar www.zfm-live.nl En kijk mee tijdens deze uitzending van Zalvoort op zaterdag. En doe tijd voor Zalvoorts nieuws in het kort. Allereerst een beetje verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws van twee uur.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 Een oceaan om in te vluchten, en nooit jaloers te over zijn. Liefde om je hart te luchten. Een oceaan alleen van mij, een oceaan. Dat is wel een heel klein I'm stukje my. Joepie hier uh, Albert-Jan. <laughs> maar goed, raccoon is ook goed hoor, hoor. een oceaan. Ja, straks gaan we contact opnemen met Kordraaier. Uh, Hij is uh, bij het Kemper Weekend op het Circuit Park uh, Zandvoort. En we hebben natuurlijk uh, nog veel meer nieuws vanmiddag voor je. Tussen twee en vijf bij Zandvoort op zaterdag. En lekkere muziek. I was scared, and I was scared pretty girl.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 Belangrijk hoor, gewoon jezelf zijn, je hoorde de single van Gerspadu. Zo, het is half drie, we gaan kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Heb je goed nieuws voor ons, Albert-Jan? Ja, voor Zandvoort wel. Oké, okay. want uh, ja. ondanks het feit dat er vanmorgen wat wolkenvelden waren... Schijnt, uh, toch, komt toch de zon tevoorschijn. Het blijft tot ver in de avond droog... en er waait een matige tot vrij krachtige en een zeekrachtige noord tot noordwestenwind.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 De minimumtemperaturen in de nacht zal 3 graden zijn, een maximum 10 graden. De wind is 4 uh, uh, boven. En de kans op neerslag is 75%. Oeh, veel. Dus ik zou zeggen, uh, ja niet scheuren, gewoon feestvieren. We straat. gaan er een feestje van maken. Ook komen de Al Alders Rico Schreuder. Het weer is na te lezen op www.ricoweer.nl Of kijk ook eens op www.meteopagina.nl And you just make your laser. gonna make your laser. Stand up like a soldier, Yeah, I know you been like that. Callin like a say you're wicked like that. Zalvert op zaterdag vanmiddag ruim aandacht voor voetbal. En daarvoor schakelen we over naar Duintjesveld. Een zonnig Duintjesveld. Daar is Joop Frens. Goedemiddag Joop. Ja, ja goedemiddag luisteraars. En uiteraard de heren in de studio. Ja, zonnig Duintjesveld, dat wel. Maar hij is koud als je in de winst staat hoor. Dat is echt ongelooflijk. Ja, dat valt een beetje tegen hè? Een beetje. <laughs> <laughs> dat is een understatement zoals ze het zeggen in het Engels ja, het is koud, maar dat is voor voetballen niet erg, denk ik. wordt speelt vandaag tegen Arsenal, de Amsterdamse sportvereniging Arsenal. ASV, Arsenal. Ja, dat is ook een echte Amsterdamse naam natuurlijk. Daar zijn we het helemaal over eens. Het is eigenlijk een wedstrijd, zoals het heet, om des keizersbaard. En, uh, Arsenal kan niet degraderen, uh, niet promoveren. Samvoet kan geen kampioen meer worden. Dan kan je wel rustelen in drie wedstrijden.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 En uh, dat, zijn dat is eigenlijk het enige hoogtepunt tot nu toe in deze wedstrijd. Maar ik hoop toch wel dat uh, gezien de stand op de rangwijs, Zandvoort wat beter in, uh, uit de verre zal komen dan de Amsterdammers. Maar ja, dat is natuurlijk koffie te kijken. En ik drink geen koffie zoals u weet, dus dat wordt moeilijk. In ieder geval is het nog steeds. Uh... Oh! Oeh, oeh, oeh, oeh. Dat scheelde heel erg weinig. Zandvoort uh, maakte wel een foutje. Die bal werd uh, teruggespeeld. Hoog. Ging over de verdediger heen.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 Misschien wel wat gevaren, ik hoop het niet natuurlijk, maar het is zoals het heet, een doosje van een hoekje. bal in één keer gevangen door sliet, geen probleem dus. En dan brengen we weer in het spel via een van de spelers, ik kan niet zien wie het is. Goed, we spelen in de, even kijken, in de zesde minuut ondertussen. En de stand tussen is 0-0 en de wedstrijd Sv. van tegen Dank Dankjewel Jop, en voor drie uur komen we weer bij Jop terug. Hier is Tom Brown.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 Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb wel gezien dat er wordt geslipt met campers. Daar gaan we straks even kijken of we daar iemand kunnen spreken... die er wat meer over kan vertellen. Die ook een slipcursus heeft gehad met een camper. Dit was in ieder geval de camper experience dat je zelf mag rijden. En het rijdt heel relaxed. Ja, ik vond dat heel erg prettig. Nou, wat heb je weer een vervelende job vandaag. Ja, toch vandaag. Ja, ja, ja, ja. Geniet ervan en zometeen in het volgende uur komen we weer bij je terug, hoor. Ja, dankjewel. Dat was Koor Draaien live vanaf het circuitpark Zalvoort. Dit weekend alleen maar campers. Dan worden ze juist 1500 stuks al daar aanwezig. Hier is Kygo. No heroes, villains, ones to blame. Wild we'll world heroes, it's built stage. And the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. But in the end, for you and me, hold this show. It can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call, so hopeful. Dus groep Kako heeft al heel veel hits gescoord. Waaronder deze single van alweer een tijdje geleden. Je Stalde Stal de Show bij CFM. Ja, we gaan zo even voor drieën nog terug naar Duitsersveld. Nou, Jop, Wat hoe is het met de voetbalwedstrijd tegen Arsenal, Jop? Ja, het is een wedstrijd die eigenlijk op het middenveld op dit moment zich afspeelt. Dat is waar, is Arsenal wat sterker, komt het vaker naar het doel van Jeroen Schmid toe. En soms heeft een hele mooie kans van echt een hele mooie nou ja dat was eigenlijk een serie van kansen Keeper was geslagen, maar de Stamperse voorwaarts... wisten de bal niet uh, over de dolle in het doel te krijgen. Zij zat er weer een speler tussen. En dat was erg jammer natuurlijk. Maar uh, aan de andere kant is het, uh, die ook weer... zijn voegbehoede voor een achterstand. Dat heeft hij vaak gedaan, al deze wedstrijd. Hij is uh, uh, goed uh, aanwezig... op dit moment alert. En Arsenal, dat, uh, dat probeert natuurlijk... Uh, van de nummer twee van de competitie... Een, uh, een punt, of misschien wel drie punten... af te pakken. Het, uh, het is niet anders. Ik zou zelf... Uh, ...deze wedstrijd als, een, als een, een, een, een oefenwedstrijd beschouwen... ...maar goed, ik heb niks te vertellen hier, dus dat ja, gaat niet door. Stand toch steeds 0-0 en we spelen in de... ...even kijken, er gaan er net een paar heren voor mijn gezicht staan... ...in de 19e minuut. Oké, okay, dankjewel Jap, zometeen in het volgende uur meer daarover.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 as a broken zo lekker meedoen, lekker meedoen hè met deze shit je blijft er vrolijk voor worden, de single van Shepherd en Geronimo. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, tekst tv, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40 toe. Ja, het zit er alweer op, het eerste uur, Robert-Jan. En Dat kan niet, want ik heb nog zoveel nieuws. Ja, nou, we hebben nog twee uur, oh. zo dadelijk tussen drie en vijf... Dus niet getreurd. En de Persedinos arriving on the train, the the train is de laatste voor drie uur.